Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. Iraanse en Amerikaanse topdiplomaten zijn in Oman begonnen met de beladen onderhandelingen over het Iraanse atoomprogramma. President Trump heeft sinds zijn aantreden dreigende taal gebruikt richting Iran. Vanuit Teheran is daar verbolgen op gereageerd. Toch wordt er nu gesproken van een vriendelijke sfeer. Volgens het Witte Huis waren de gesprekken positief en constructief. Over een week gaan de onderhandelingen verder. Een doorbraak wordt niet snel verwacht vanwege het grote wantrouwen tussen Iran en de VS. Amerika wil hoe dan ook voorkomen dat Iran kernwapens ontwikkelt. De Britse hoogovens in Scunthorpe komen in handen van de overheid. Het lagerhuis heeft daarvoor een wet aangenomen. De Britse regering wil met de overname voorkomen dat de vestiging van British Steel dicht gaat... omdat hij volgens de Chinese eigenaar verlies zou draaien. De Britse regering wil de fabriek onder meer open houden om voor hoogwaardig staal voor het spoor en de wapenindustrie niet afhankelijk te zijn van het buitenland. Bij Drunen woedt een grote bosbrand. Bij de brand in het kurkdroge natuurgebied aan de rand van het dorp komt veel rook vrij. De veiligheidsregio heeft een NL-alert verstuurd en roept wandelaars en anderen met klem op het gebied te verlaten. De brandweer bestrijdt de bosbrand met groot materieel. Bij de Formule 1 Grand Prix van Bahrein start Oscar Piastri van McLaren van pole position, gevolgd door George Russell in zijn Mercedes en de Ferrari van Charles Leclerc. Max Verstappen kwam er in de kwalificatie niet echt aan te pas en start morgen vanaf de zevende plek. Wel behaalde Red Bull voor het eerst dit seizoen met beide auto's de beste tien in de kwalificatie. Yuki Tsunoda staat op de tiende startplek. Het weer vanuit het zuiden meer bewolking, gevolgd door buien. Vannacht overal buien, met minimaal om 12 graden. Morgen eerst bewolkt met buien en een zuidwestenwind. Smiddags vanuit het westen droger en zonniger. Het wordt 14 tot 17 graden. Maandag droog met meer zon en vanaf dinsdag geregeld nat. Het blijft zacht met 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.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 listening to DJ Mario Sanford and DJ Malzo on CFM's Nightwalk Mainstage. Fleverik van de Nike walk Main Station. We zaterdag van voor 9 tot middernacht. Het eerste uur te van Dance Arm. een beetje pop tussen erop. Laatst show nieuws de party update. Natuurlijk de 10. boven de beste plaats van het tansoek. Straks zit twee uur. Isa mouse met zijn Global House 5. In de derde uur. vliegen we helemaal naar Italië. De beste productie uit Italië met DJ Kavaskeli. Vandaag zaterdag 12 april. En we mogen zeker niet klagen. Het weer was fantastisch. Afgelopen week was het al uh, zonnig weer. Maar uh, net te koud om in een t-shirt te lopen. Dus vandaag uh, dacht ik, uh, vanmiddag was het trouwens. pak een beetje rond een uur of twee. Ik ga even hondjes uitlaten. En ik denk, ja, je weet het niet met het weer. Hè? Dus het zonnetje schijnt. Maar ik doe toch maar even een trui. Ja? Maar uh, het was echt 20 graden. Dus uh, vooruitzichten, ja. <laughs> ik zal altijd een beetje twijfelachtig. Ik uh, hou me altijd mijn hart vast hier in Nederland. Wat het weer gaat brengen. Zo is het mooi weer. En zo komt het met het bakken naar beneden. Dus, uh, maar voor vandaag we hebben we zeker niks te klagen. Voor de muziek van Maya met All Right. Onderweg zometeen uh, Tommy Davis met O. Over again, maar eerst voor je next face. Helen Bruner en Terry Jones met My Desire in de Scott Diaz Extended Dub. Luister maar, jouw warming-up voor jouw stapavond in Nightwalk Mainstage.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 All the hits on BFM's Nightwalk. modo met Andalusia. Nou, dan horen we Toby Davis met Over Again. CFM Zandvoort en Nightwalk Meenstijs. Ik heb er een beetje nieuws voor je. Soya ja, boy, die moet een schadevergoeding van 4 miljoen dollar. Dus pak een bij 3,6 miljoen euro betalen aan een voormalig assistent. De 34-jarige rapper is door een jury in Californië schuldig bevonden... aan seksueel misbruik en mishandeling. De vrouw werkte twee jaar voor de rapper als zijn persoonlijke assistent. De beschuldigde hem in januari 2021 van verkrachting en kidnapping. Die, die tweede claim die is uh, trouwens wel uh, afgewezen door de jury. Het misbruik begon in uh, december 2018, kort dat ze door de rapper was aangenomen. Hij stuurde haar in de eerste maand als zijn assistent ongevraagd foto's van zijn uh, geslachtsdeel. Kort daarna kregen de twee een relatie en gingen ze samenwonen. In januari 2019 een ruzie uh, uit de hand. Waarbij de rapper haar dwong uit de auto te stappen en naar huis te lopen. En een maand later van het seksueel misbruik. Ja, het gebeurt de laatste tijd vaak. Uh, ja, sommige dingen denk ik wel eens van... Uh, ja, is het waar, is het niet waar. Maar ja, je weet het niet, hè. Dus uh, daar hebben ze gelukkig een vriendje voor. En uh, ja, die gaat dan bepalen of het wel of niet waar is. En nog meer nieuws, wat een beetje positief nieuws. Maar... Nee, nee, nee, ik heb eigenlijk een beetje slecht nieuws. Uh, als je er fan van bent. Adam Lambert, die heeft zijn optreden op Pinkpop... deze zomer geannuleerd. Die de zanger zegt dat hij een te volle agenda heeft. Ik keek er enorm naar uit om op dit geweldige festival te staan. Ik heb alles geprobeerd om het te laten werken. Maar helaas bleek het uiteindelijk niet mogelijk, zegt uh, Lambert in de verklaring. Ik hoop dat jullie allemaal een fantastische tijd hebben. En ik zie jullie heel snel weer. Lambert die, uh, zou op uh, zaterdag 21 juli optreden op het Festival in Landgraaf. En artiesten dit jaar die wel op Pinkpop optreden. Is toch wel belangrijk. Zijn onder andere Justin Timberlake, Olivia, Ro Olivia Rodriguez en Muse. En een uh, uh, maakt later bekend die Lambert vervangt. Dus we zijn benieuwd. Pivem Zandvoort, andere muziek. Niet muziek die Adam Lambert maakt, maar wel. Uh, wat, uh, ja, een, een, een klassieker moet ik eigenlijk zeggen. En in uh, ja, een nieuw jasje gestoken, al een paar jaar geleden hoor, hij is niet gloednieuw, maar ik wacht nog steeds op uh, de nieuwe, uh, uh, ja, die nieuwe serie op, uh, op, uh, op Netflix, Stranger Things, en daar werd dit nummer heel beroemd voor. Anima en Mai My Myers hebben er een, een remix van gemaakt, een paar jaar geleden. Mac Meyer met Running, dat was natuurlijk het origineel van uh, Kate Bush. Hè? chase in the mix Ja. main stage DJ Mario Zanfort Mario Zanfort live on ZFM ZFM Ik van Lo Steppa, het hoogte, techhouse House, plaatje, radio en daarvoor Lola Young met Messi in de Lasso Way remix. Ik hoorde van de week een remix en uh, ja, ik heb op mijn kop gestaan om hem binnen te krijgen. Maar op een of andere manier is hij heel lastig te krijgen, exclusief voor de dj's en uh, voor de radio is hij nog niet zo exclusief. Vooral voor dan als je bij uh, Tomorrowland werkt. Nou, daar werken we nog niet, dus uh, komt goed. Maar lopen nog even. Het is even tijd voor de partyupdate wat voor leuke feesten we gaan op deze zaterdagavond 12 april zon in Nederland. Dat was het vandaag zeker 20 graden. En zoals altijd, wekelijksfeestje in de Escape in Amsterdam. Het Special Brainwash met onze eigen Zandvoortse Raimundo. En vanavond heeft hij uitgenodigd Ruben Vitalis, Are So Beautiful en Sexy Mr. S en MC Heights zijn aanwezig. Escape uh, Special Brainwash. En als we doorlopen, dan uh, komen we bij uh, Club Air en die is er helaas niet meer. Het is officieel ze zijn uh, gestopt. faillissement bent aangevraagd. personeel is allemaal ingelicht. En uh, ja, financieel ging het uh, toch wat minder goed. Maar dat vorig jaar het museum. Uh, overdag was het museum. Dat is uh, ook weer failliet gegaan. Uh, ja, en de kosten waren het hoog. Dus helaas geen uh, Club Air meer. en throwback. En uh, wat er wel gaat gebeuren. Misschien nog een doorstart. Laten we hopen. In ieder geval dat er een andere club in komt. Maar geen uh, uh, Club Air meer. Dat is natuurlijk uh, een jeugdsentimentje. Er kwamen een hoop Amsterdammers. En uh, ja, het was een beetje de huiskamer van Amsterdam. Uh, ja, het was ooit de uh, it, hè. Dan zijn ze beroemd geworden, die club dan. En later werd het Club R. Nou, heeft uh, aardig wat jaartjes staande gehouden. Totdat de festivals kwamen. En toen ging het uh, ja, financieel bergafwaarts. Ik heb nog wel een ander wekelijks feestje wat wel gewoon doorgaat. Wekelijks feestje Encore in de Melkweg in Amsterdam. Begint rond de klok van middernacht. En dan duurt dat uh, vroeg in de ochtend. Als het weer langzaam licht wordt. dat is de home of hip-hop en RB. Voor meer informatie check de website ancore aan elkaar geschreven ancoreamsterdam.nl of Melkweg.nl. Lidmaatschap is niet verplicht, maar je moet wel 18 jaar of ouder zijn en dat wordt zeker heel streng gecontroleerd bij de deur. En nog een feestje, We Are It Festival, The Golden Age of House. Het is vanmiddag begonnen om 1 uur en duurt tot 11 uur vanavond in natuurlijk een thuishaventerrein in Amsterdam. Natuurlijk langs de A5, bij Sloterdijk zeg ik altijd maar. Hè. Dan, dan meestal mensen snappen het dan een beetje. Voor informatie de website The Beginning of House. Of, uh, .nl of thuishaven.nl Daar vind je ook al die uh, informatie. En de line-up onder andere uh, Marco V, Eric E, Mental Theo, Eric E, Gregor Salto, Jochem Miller, Jean, Lucien Ford, Demi Unger, Ronald Molendijk, Alexander Koning, José, Olaf Basowski, Eric Noah, Jurgen, Bart van Dalen, Dennis van der Geest, he, judokampioen, Pai de William, Sally, nou te veel om op te noemen, dat allemaal uh, is al begonnen om 1 uur. We are IT Festival 2025, Golden Age of House, dus... Uh, thuishaventerrein in Amsterdam. En is over een korte party update. Terug naar de muziek. Daarom zit je aan je radio gekluisterd. Zaterdag 12 april. Wat dacht je van muziek? Random Soul. Using Nara Leeds met Stronger. Wordt de Grant Nelson Extended Remix. I'm Control you. Look into my eyes and I own you. I don't need to try to control you. Look into my eyes and I own you. With move, like dagger, I've got them move, like a tiger. Only on the Nightwalk Main Stage. The Nightwalk Main Stage. The home of house music and awesome vibes. Goedemiddag zijn we bij met het beste van uh, dance, hip hop, uh. Uh, uh, club, dance, trance. Alles door elkaar heet het eerste uurtje. En het tweede uurtje weer een beetje stevig house. Eerste uurtje ook wel. Uh, Wissel we een beetje af met een beetje vrolijke commerciële muziek. Voor de muziek van Paul Adam, Mia Millet, A Deeper Love. Oud nummer van Clippers of Colette, de jaren negentig, al uitgebracht. En hij klonk lekker, dacht ik dus ook. En daarvoor horen we Max uh, Magnani. met moves like Jagger. Natuurlijk ook een oude gouden klassiekere dan in een nieuw jasje 2025. Dan werd het even tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn echt erg populaire? de clubs, op de streams, de radio, indoor festivals. Deze week op 10: Adventures of Stevie V. De remix van Parshaw met Dirty Cash, Bunny Talks. Op 9: Armand van Helden. A track en met Falling in Love. De remix van Butch. Op 8: Parshaw met The Cool to Be Careless. Op 7: Jazz Butler met No Joke. Op 6: The Shapeshifters. De remix van Triple Lesser met Lola's team. 5. Chris Lake, Abel Balder met Ease My Mind. Op 4. en Drop Earth Alien met Funky Shit. Op 3. Blackchild, Nothing Better Than Music. Op 2. Deze week, Jocelyn Brown. Luca Alessi en Chloe Calliet met The One. En deze week, een nieuwe nummer 1. Ja, een nieuwe nummer 1. Ik zit echt te kijken, ik ben helemaal verbaasd. Want ik denk, die lijst is niet de lijst die ik van de week in mijn hand heb. Kijk, ik heb hem even geüpdate. <laughs> Ja, die lijst is toch even iets anders dan dat, dat, dat, ik, dat, dat ik in mijn hoofd had. Deze week nieuwe nummer 1, Low Steppa. En een remix gemaakt door Capri uit de UK met Got The Funk. En die hoor je nu op CFM's antwoord. Nummer 1 in The Night Walk 10, Low Steppa en Capri met Got The Funk. <tomst> you <laughs>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 You got the bump. You You You got the bump. You got the. Bug. You got the bug.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 Main stage number one in advanced dance music. Live at the Nightwalk Main Stage. I want the again. I want you to again. I want you the again. you the again. Mercer en Profi met Remember Me ook een gouden alcoholsecret Secret, de jaren 90. Ook in een nieuw jasje gestoken. En daarvoor horen we Cubico met uh, You Must Try. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk. Niet getreurd. Zometeen het nieuws en weer. En dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global Housewives. Een paar stukjes muziek. Jento. Kien, nee, Pinto. Uit uh, New York City. Met Paradise. De Jack City, uh, Jack City Records uh, uitgebrachte uh, labeltje. Maar eerst wil je Avion en uh, Sofia in Met Wapuka. Als ik het goed uitspreek. Fantastisch plaat. Doet me helemaal denken aan de zomer. En, ja, het past bij het weer. Uh, als we vandaag horen. 20 graden in Nederland. Dus. De strandweer. Dus zeker hier in Zandvoort is het natuurlijk alleen maar positief, want dan gaat die omzet draaien en dan wordt er uh, eh, geld verdiend. En daar doen we het natuurlijk allemaal voor in Nederland. Hier hebben Zandvoort, zo antwoord. meteen DJ Maus met de Global House 5. Straks in de derde uurtje om 11 uur liggen we helemaal naar Italië met de beste van de club, zijn Italië met DJ Kamenskeli. Ik zeg tot zometeen na de break. DFS.